Uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. Meerdere automobilisten zijn gistermiddag op daar twee bij Vinkenveen door een rood kruis gereden. Op de snelweg was een ongeluk gebeurd en de politie was nog bezig met een onderzoek. De rijbaan was daarom afgezet met rode kruisen, maar 19 automobilisten reden gewoon door. Twee weggebruikers reden de afrit Vinkenveen op, die met pionnen was afgezet, dwars door de sporen van een aanrijding heen. De politie heeft alle kentekens genoteerd... en zegt dat alle overtreders een bekeuring van 240 euro zullen krijgen. Supermarktketen Lidl haalt een deel van de halfvolle vanillejoghurt uit de schappen. Een klant zou onlangs stukjes metaal in de yoghurt hebben gevonden. Het gaat om literpakken yoghurt van het merk Milbona... met de houdbaarheidsdatum van 29 april. Klanten die de yoghurt terugbrengen naar de winkel krijgen hun geld terug.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 In het Noord-Limburgse Helden is een vijfjarige jongen uit een kermisattractie gevallen. Hij is met een trauma-helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de eigenaar van de attractie zou de jongen tijdens de rit zijn gaan staan... en daarbij zijn evenwicht hebben verloren. De Voedsel- en Warenautoriteit stelt een onderzoek in. Het weer, vannacht is het helder en de temperatuur daalt tot een graad of 7. Morgen opnieuw een zonnige dag en de temperatuur loopt op tot 20 graden in het noorden... en zo'n 24 graden in het zuiden.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 Thank you.